Uh, hele citaten uit, uh, uit Jezaja, dat is zeker in deze cd van Bon Jovi, zitten veel Bijbels uh, uh, teksten uh, verwerkt. Zoals in veel popmuziek het geval is, waar meer dan ja, mensen zeggen, beseffen. Ja, dat is, uh, en, je. Een, en dit is een heel mooi voorbeeld van uh, heel bijbelse geloofsmotieven in uh, popmuziek. Mooi, mooi, ook dat dat ja. op die manier uh, naar voren komt. Dus vandaar, keep the faith, Bon Jovi. Ja. Nou, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast, zoals jullie hoorden, uh, onze dominee Sjaak Verwijs.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 Te zeggen wel eens dat uh, Bach voor zijn tijd heel modern was. Het is een soort uh, ja, popmuziek van de, van de middeleeuwen. Hoewel Bach iets later was. Uh, ik moet zeggen dat ik echt lekker heb mee zit te swingen, Sjaak. Echt prima, een mooie ritme in deze prima muziek. Prima muziek. Ja. ja, heerlijk. Oh, zalig. Nou, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast onze dominee Saak Verwijs. En uh, We gaan het nu hebben over het onderwerp: hoe verhoudt spiritualiteit zich?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 Distrust?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 Iris en tenenlezen, lezen. Ja, ja. Ik, ik, even tenen lezen, Sjaak. Wat vind je daar nou van? Heb <laughs> <laughs> je daar nog een mening over? Ja, dat weet ik ben benieuwd wat daar te lezen valt. hij <laughs> ja. nee, schijnt ongeveer van elk lichaamsbeeld informatie te kunnen krijgen. Dus ook vanuit tenen. Ja. En uh, diverse informatietafels. Aanvang 12 uur. En de toegang is 5 euro. Zandvoort dinsdag 1 juni.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 Nou, de volgende uitzending is op zondag 6 juni van 8 tot 9 s'avonds. En we hebben dan Roos Littjens in onze uitzending. En zij gaat het hebben over human design. Enig idee? Zij? Nee. nee. Nou, Luister vol <laughs> 6 juni. <laughs> deze uitzending wordt ook door mij gepresenteerd. En tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12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 De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen was om half elf 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Sinovate. De opkomst is daarmee iets lager dan bij voorgaande Kamerverkiezingen. In het verleden had gemiddeld 15 procent van de kiezers om half elf zijn stem uitgebracht. De stembureaus zijn vanochtend om half acht geopend. Tot vanavond negen uur kunnen zo'n 12 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Doordat met het potlood wordt gestemd, wordt de uitslag pas laat op de avond verwacht. Een man van 53 uit Emmen is opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou fraude hebben gepleegd met financiële producten die hij verkocht. Dat gebeurde tussen 1999 en 2008. De politie heeft uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 16 aangifte binnen. De gedupeerden hadden onder meer geld geleend aan startende ondernemers... maar het geld kwam niet terug of het beloofde rendement werd niet betaald... Het totale bedrag dat verloren ging wordt geschat op 380.000 euro. De politie gaat ervan uit dat de man uit Emme het ingelegde geld heeft uitgegeven. Koningin Beatrix heeft aan vier mensen een zilveren anjer uitgereikt. De onderscheidingen worden sinds 1950 jaarlijks toegekend aan mensen die zich vrijwillig hebben ingezet voor natuurbehoud of cultuur in Nederland of de Antillen en Aruba. Een van hen, Ena Dankmeijer Maduro, is de drijvende kracht achter een bibliotheek op Curaçao. De omvangrijke boekencollectie bevat informatie over de regionale cultuur en geschiedenis. Jan Sonneveld kreeg de Zilveren Anjer omdat hij al 22 jaar alle religieuze gebouwen in Nederland inventariseert. De eerste openbare training van Oranje in Zuid-Afrika heeft enkele duizenden toeschouwers op de been gebracht. Boularoos, die dinsdag geblesseerd raakte aan zijn enkel, trainde mee met de groep. Eerder was al gemeld dat zijn blessure meeviel. Op de training was ook veel.